Thank mm -hmm. you. En dit is Schotse Kringen. Welkom in de kring allemaal. We hebben een mooie tafel met mensen als uh, Anne-Marieke Lamperwegdam... voor de column in de rubriek In de Verandering. En we hebben John van de Velden van bij Goorlen... en Dennis Franke van het Kelderke. Met uh, deze gasten gaan we praten over uh, de eerste Goorlense dorpsquiz. En we hebben het eerste Strokken en Pieter Reraar die afscheid genomen hebben van, van uh, de muziekschool en die daarop terugkijken. En, uh, nou, zo heb ik onze gasten voorgesteld en tevens de onderwerpen van, uh, van vanavond. Zoals altijd beginnen we ook met een rondje. Wat was er in het nieuws? Wat viel je nog meer op? Behalve natuurlijk je eigen item. en uh, nou, Daar doen we ook allemaal mee als het goed is. Als er tenminste iets in het nieuws is geweest. Uh, mag ik bij jou beginnen Annemarieke? Um, ja, wat is opgevallen? Ja, ik ben weer blij dat Sinterklaas uh, weer in Goorle is uh, gearriveerd. Daar ben ik weer blij om. Ja. Doe maar het slaat nooit over, hè? Dat nee, is, uh, ja, je weet het Daar kun niet, je wel he? op vertrouwen, of niet? Je weet het maar niet. Je weet het maar niet? Nee, nou, we zijn weer lief geweest, dus. <lacht> ja, ja. Nou, ben je gaan kijken? Nee, nee. nee. Is er helaas niet. Nee, nee. Maar ik heb, wel, uh, ik heb wel gehoord dat hij uh, gekomen is. Dat hij aangekomen is. Ja. ja. Heb ik ook gehoord. Groot succes weer. Ja. ja. Zeker. En John? Wat mij opgevallen is afgelopen week... is dat uh, Lijstromen, die heeft een, uh, een groot deel van het Van Bazaouw... complex verkocht. Aan MBU, woningbouw... Uh. Oh ja, ik zag dat het wat verkocht of verhuurd. Nee, verkocht. Ze verkocht. hebben het hele gedeelte... Zeg maar, wat links van de poort zit bij Van Bazaouw... dat was van Lijstromen. Dat hebben ze verkocht aan MBU. Beleggingsmaatschappij. En wat dan heel frappant is... Dus die maatschappij die gaat daar bouwen... En dan krijgt de woningbouwvereniging een 15 uur woningen ervan. Ik denk dat je dan als woningbouwvereniging totaal je doel voorbij schiet. Want daar blijft er dus over. Er komen straks 30 uur woningen van de 200. Dat is natuurlijk prachtig dat er woningen bijkomen in Goorland. Dat is ook vraag naar. Er is vraag naar allerhande andere soorten woningen. Maar ik vind 30 uur waarvan er 15 naar lijstromen gaan... vind ik toch wel beduidend laag hoor. Ja, ja. Ik, euh, ik zat even aan iets anders te denken. Ja, daarbij bij van bezouwen. Dat, dat stuk grond daar. Maar... Euh, en je had het over de woonstichting. Maar dan heb je daar het gebouw waar, waar de woonstichting zat naast het gemeentehuis. En ja. daar zag ik op, op het raam staan dat het dat nou verhuurd was. Ja, daar komt een bedrijf in wat nu in de Vijf Bogen zit, het oude gemeentehuis. Die gaan daar naartoe en dan kan het oude gemeentehuis. Daar zijn ze voornemens ook uh, appartementen van te maken. Oh, daar komen appartementen? Ja. En, en, uh, wat is dat dan voor een, voor een uh, gebruiker, verhuurder? Wat gaat hij daar doen in dat gebouw? Ik dacht als ik me... Uh... Als ik het goed kan herinneren dat dat een organisatie is die, die iets doet met kinderen met, met bepaalde problemen of iets dergelijks. Daar opvang voor regelt zoiets. Maar dat weet ik niet helemaal, helemaal zeker meer. Hoor. Maar zo in die trant is dat een kantoor wat daar uh, komt te zitten. En dat zat ja. nu dus of zit nog in de vijf bogen. Het is wel handig dat we iemand van uh, Wij hier aan tafel hebben. Je weet natuurlijk gewoon alles. Hè? En als nou, je dan vroeger. ook nog een quiz gaat doen. <laughs> nou alles niet. Hoor. Maar, en het is Wij Goorlen naar Run Wij naar Run Ja, ja. ja. Een kleine nou, ja. correctie. Ja. Goed, dat viel jou op ja. uh, in het nieuws. En uh, Dennis, doe je ook mee? Ja, uh, even denken, wat is mij deze week opgevallen in het nieuws? Ik heb nog geen tijd gehad om het te kijken, joh. Um, hij, hij, hij, ik, ik heb niks bijzonders. Het weerbericht zag er wat minder uit. Dat is, dat is wat me opgevallen is. Best wel jammer. We gaan weer de winter in. Ja, ja. Het weer heb je ook overal. Zelfs in golen. Hè? Het weer hebben we zelfs in golen, ja. Ah, ja. ja. En het laat duidelijk merken dat het aanwezig is. Ja, goed. En Piet? Ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest. Nee. Nee. nee. Ik heb een, uh, of wij hebben een uh, week, uh, weekend Euregio Jeugdkester achter de rug. Met een fantastisch uh, concert, afsluitend concert. Uh, afgelopen zondag, gisteren. In de concertzaal in Tilburg. In de concertzaal in Tilburg. Dus. Um, nou. Nee, ik heb me niet bezig gehouden met het lokale nieuws. Ik kan me voorstellen, dan heb je je handen vol hè, aan, aan, aan dat gebeuren. En ja. uh, geldt dat voor jou ook, uh, Teerske? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja, ja. ja waar, waar dingen verkeerd gaan. Een kapotte Cello die opgelost moest worden. En uh, ik had weer zeven slapers. Dus die moesten ook weer ontbijten en doen en zo. Dus dan, uh, dan hebben we het gewoon weer druk met de regen ja. Maar goed, het is een orkest zeg maar. Dus dat betreft is het, het wel bij goorlen. Ja. Dus het heeft wel standplaats geworden. Alleen als het Jan van zijn vol zit en de grote zaal is vol, dan wijken we uit naar, naar Factorium Tilburg om te repeteren. En zo twee keer per jaar hebben we ook. Uh, Concert in de concertzaal in Tilburg. Buiten al die andere concerten natuurlijk. Dan ook. Je moest nu ook uitwijken? Ja. ja. ja. ja. Mm -hmm. Omdat het hier uh, vol zat. Goed. Eens kijken, wat viel mij op? Uh, zaterdag in de krant overlijdensadvertenties. Daar uh, viel mij op dat uh, Bert Aerts overleden is. Zegt die naam jullie nog iets? Bert Aerts. Kwam in, uh, ja, ik schat midden 70 uh, naar Goorla als, als uh, huisarts. Die uh, kwam bij Ton Hoofd uh, in, de, in de praktijk. En uh, ja. die is een paar jaar, uh, heeft hij uh, daar uh, de praktijk gehad. is huisarts geweest, maar werd toen uh, ziek. Ja, hij kreeg MS. Ja, ja, ja, hij kreeg ja, ja. MS. En uh, toen moest hij uh, de, de praktijk neerleggen. Het was te dus zwaar, maar hij is nog uh, vele jaren bij de GGD en GD geweest als, als arts daar. Dat, dat was kennelijk heel ook beter te doen. Man. Heel sympathieke man. Heel ja. sympathieke man. Ik kwam hem af en toe nog wel eens tegen. En, maar ik herinner me dat hij die, dat die voor het eerst daar in die praktijk was. En ik zat in de spreekkamer, ik weet niet wat ik had. Maar dat, dat de mensen het over hem hadden. En uh, dat je zo de, de eerste uh, beoordelingen zou zo hoorde. En jij bent een goordenaar, hè? Ja. Dus je kunt het dialect verbeteren als, als, dat, niet, uh, als dat niet goed eruit komt. Maar de mensen zeiden ja. van hem, hij hey, prot niet deur. Ja. Is dat goed? Ja, ja dat is kan je, goed, Kun je ja. dat zo zeggen? Hij, pro hij prot niet deur. Hij prot, hij prot niet deur, deur, ja. Ja, dat, dat zeiden ze ja. van hem. En uh, toen dacht ik, hé... Hey, uh, uh, ja, Ton Hoofd natuurlijk wel. Die, die, die was de hele tijd aan het uh, praten. Maar ik dacht, dan hebben we misschien uh, ook een keer een huisarts die uh, kan luisteren. Hè? Dat is toch uh, ook uh, van, van groot belang. Alleen vonden de mensen het ongemakkelijk. Die, die hadden toch liever iemand die, uh, die deur uh, protten. Ja. Ja. <lacht> hmm. Niemand <heeft> Ja. <lacht> ja. ja. Maar ja, goed, Reek Weerskat, in paardje, hij was van 42, hij is dus 75 geworden. Misschien toch nog een ja. mooie leeftijd ja. als je zo'n ziekte hebt. Als je MS hebt, ja. Als je MS hebt. Ja. Je MS nou. Hebt. nou. Ja. ja. Goed, dit uh, was het rondje, wat was er in het nieuws. En dan, uh, Stefan, gaan we eerst naar muziekje of gaan we met het eerste onderwerp uh, aan de start? We gaan uh, eens kijken Het uh, Brabants dorpje beluisteren hè? Ja. Heb je dat klaarstaan? Voordat we naar de dorpskist gaan Ik zie u daar zo heerlijk liggen Dorpje waar ik geboren ben hoop textielfabrieken Waarvan ik ieder plekske ken Die ik zo dekels heb bekuijerd Van de Bester tot ontbreeks Altijd zal ik op uw støtte, Zoals iedere Goolse oh, meens. Want ik zie hoe toch zo Brabant Brabants d'rke. Meeuw en de verhaal en het fen. Ik zal toch altijd op hoe roemen, Brabants derke.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 Want ik zie hoe het toch zo geheer Brabant sterke mee een de verhaal en het ven. Ik zal toch altijd oproemen Brabant sterke de gulichamor. Gewoon oh, een zet van men. Ge mug het hier zo nou niet nemen, Een golse meisje is gauw content. Maar dan moet er wel verzuigen en Dat je als al zijn kent. En al zeg je dan de stadslaai, dat komt nog geen goedheid vandaan. Altijd blijf ik hopper roemen, Ja, door van hopom want ik zie hoe toch zo geeren Brabant stuk een en de verhaal en het ven. Ik zal toch altijd opoemen Brabant stuken en glich gaan van men. Zijn we er weer in? Stefan? gezet ja. van De dorpsquiz. De eerste Golische dorpsquiz. John, vertel eens wat we daarover moeten weten. Wat moet je erover weten? Het is eigenlijk een, een plan wat bij mij. Twee, drie jaar geleden geboren is. Het is niet mijn plan, want het speelt in, uh, in heel Brabant al misschien wel een, een acht, negental jaren. Er zijn dorpen waar uh, een paar duizend mensen tegelijk aan meedoen. Ik liep al een jaar of twee, drie mee alleen. Je kunt dingen niet alleen doen. Dus in mei of juni, Dennis, hè, ben ik in contact gekomen met die mannen van het keldertje. We Hebben de handen in elkaar geslagen. Die ideeën die ik had en die ideeën die hun hadden, hebben we op een hoop gegooid. We zijn gaan husselen en daar is een plan uitgekomen. De dorpsquiz is als volgt, um, komende zaterdag... Om uh, half acht. Dan komen inmiddels, hebben we inmiddels 77 teams ingeschreven... van gemiddeld elf mensen. Wow. Die komen naar het kelderking. Die komen naar een quizboek ophalen. Waar... Dat is dus zaterdag 25 november. Correct. Ja, om half acht komen ze naar het kelderking. Ah, ja. Dan komt een van de teamleden komt, uh, een boek ophalen. Daar staan een honderdtal vragen in. En die vragen die zijn van allerlei pleimage. Die gaan over goorlen. Die gaan over muziek. Die gaan over techniek. Die gaan over geschiedenis, economie. Verzin het maar. En als het er nu niet in staat, komt het er volgend jaar in. En die honderd vragen die moeten ze dan oplossen. Op diverse manieren. Met de Enkhuizen Almanak, mijn opa en oma. Met het internet. De buurvrouw, de buurman. Maar om half twaalf, uiterlijk half twaalf, moet het boek weer ingeleverd zijn. Mm -hmm. de, Van half acht tot half twaalf heb je de tijd. De ja. tijd om honderd vragen te beantwoorden. Ja. In verschillende ploegen. Dus één team. Er Eef. zijn 77 teams. Dus, hè. Die gaan ieder naar hun locatie waar ze het spelen. Bij iemand thuis of in een café of in het cultureel centrum hier. En uh, die gaan daar samen oplossen. Mm -hmm. Je zegt uh, goerlen, techniek, muziek. Maar, maar heeft het uh, al die verschillende uh, um, hoofdstukken of onderwerpen... Hebben die wel allemaal met goerlen te maken? Of hoeft dat dan niet? Nee, hoeft niet per se. Hoeft niet nee, per se? Nee, nee, er zijn er wel bij. Er is een item dat gaat, uh, dat gaat eigenlijk wel zo'n beetje over goerlen. Maar bij sommige vragen komt goerlen toch weer even via een achteromingang... toch weer wel terug zeg maar, bij een vraag die een heel andere rubriek zet. Dat oh, gebeurt ook. Ja. Ja. Oh, dus kijk, dat uh, had ik wel uh, zo gedacht, dat, dat het uh, vooral over Golen zou gaan. Dat, dat je goed heemkundig onderlegd zou moeten zijn over een geschiedenis van Golen. Of dat je, mm -hmm. dat je heel heel diep in goolen zou moeten zitten. Maar dat is maar ten dele dus. Dat is ten deel. Dat is wel makkelijk als je er veel van weet. Ja? Dat is wel makkelijk. Ja. <lacht> ja. ja. Uh, het kelderke was ook bezig met, met die plannen. Hoe uh, zat het kelderke daarin? Ja, uh, we hadden ook het idee om uh, ja, Golen weer te verrijken met een leuke activiteit. Uh, we zijn een beetje gaan brainstormen over nou, wat, wat kunnen we Golen nog brengen, wat missen we? Uh, en toen kwamen we er toch tegenaan dat de, de, de hype omtrent dorpsquiz in, in Brabant wel begon te leven. En we dachten, goh, dat is misschien wel een leuk idee om op te pakken. We maken een, uh, een mooie quiz. Uh, we maken een feestavond met een prijsuitreiking en een interactief quizonderdeel. Uh, en, en zo zijn we, ja, dus toen, toen zijn we met John in contact gekomen. En John liep met het, uh, hetzelfde idee rond. Mm -hmm. ja, en, en John is, is de, de encyclopedie als het gaat om, uh, om alles wat met golen te maken ja. heeft. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk was dat een perfecte match, inderdaad. Dus Jij mag natuurlijk krachtig. niet meedoen, John. Nee. Nee. en mijn vrouw die wordt opgesloten en de familie wordt opgesloten die kunnen allemaal in quarantaine ja, ja. Ja. nog even terug naar, uh, naar het kelderken, ja ik wist ook niet dat het zo'n zo hype was, wordt dat zo overal uh, in, in Den Landen gedaan? nou ik, Den Landen, ik, het valt me toch wel op dat het vooral Brabant is ja. Ja, ik weet niet of het toeval is of dat we dat gewoon toevallig beter gevonden krijgen, dat ze natuurlijk ook nog kunnen uh, maar je ziet het zeker terugkomen. En uh, ik moet zeggen van de schaal groot tot, tot gigantisch. Mm het -hmm. is uh, ongelooflijk. Ik, ik zag laatst een artikel uh, langskomen dat er in, in Middelbeers was het dorpsquiz. En daar deed je 1500 man aan mee. Zo. Dan zeg je 1500 man, dat is nog niet heel veel, maar dat, dat is ruim 40-50% van middelbeers. Ja. Dat halve dorp heeft op zijn kop gestaan met die dorpsquiz. Je bedoelt zoveel mensen, man, vrouw, kind. Man, vrouw, kind, het gezin doet mee, het voetbalploeg ja. doet mee. Alle, allerlei samenstellingen in die teams zie je terug. En dat, mm -hmm. dat belooft hartstikke leuk te worden. Ja, en uh, de hoeveelste is het daar waar, waar het zo'n groot succes is? De, die, die is laatst geweest, stond een prachtig artikel in het ja, Dagblad. Maar met, hoe uh, vaak stokjes. hebben zij dat daar al gedaan? Dat is een hele goede vraag. Ik, uh... <lacht> dat betekent dat je niet weet? Nee, nee, zover heb ik me niet ingelezen. <lacht> Goeie vraag. Nee, maar het, het, uh... <lacht> ja. nee het, het viel me wel op dat het, uh, het is allemaal wel vrij vers zijn. Ik heb nergens de traditie terug zien komen dat het ja. al uh, editie 10 was. Het is allemaal vrij vers. Ja, het moet natuurlijk ergens op gang komen. Want heb je enig idee hoeveel mensen er in Gode aan mee gaan doen? Uh, ik denk dat we de 800 man uh, 800 gaan halen. zeker ja? 800 man gaan we halen. Oh, ja. Daar ben ik van overtuigd. In ieder geval mensen die zich ingeschreven hebben. En dan uh, de opa en oma die nog een keer opgebeld wordt. Of die handige oom die uh, er, ergens anders woont voor die ene techniekvraag. Uh, of, of die... die... Collega die gewoon heel veel af weet van, van onderwerp X. Ik, ik denk dat, uh, dat het bereik groot is. Die uh, ja. hier iets mee te maken gaan hebben. Nou En als dat uh, goed lukt, dan zijn het de volgende keer uh, dan zijn het er weer veel meer. Laten we het hopen, dat zou mooi zijn. Ja. Als, uh, als, als het nog groter kan worden en dat, dat we Goorlen nog meer... Uh, ja, want ja, je officieert dit als de eerste Goorlense dorpsquiz. Hè? Klopt, dit is de eerste. En die uh, 800 mensen die uh, moeten allemaal door de kelder heen. Ja, in, in principe de team captains. Dat de, we hebben een quizboek samengesteld. Ongeveer 40 pagina's waar je, waar je even doorheen moet werken op een mm -hmm. avond. Uh, en het, het is de bedoeling dat de teamcaptain die op komt halen of, of met iemand. Maar om uh, te zeggen van nou, dat gaan we met heel het team doen. Dat is misschien niet het, de meest praktische optie. Ah. Uh, en daarna moet die ingeleverd worden. En of je dat alleen komt doen of met je team. Uh, ja, dat, dat, uh, ja dat, daar is iedereen vrij in. Uh, maar 800 man is wel uh, is, is veel inderdaad. Dat zou veel zijn voor het kelderken. Ja, dan is het uh, uh, vol. <laughs> <laughs> ja, dat klopt. John? Misschien leuk om te vermelden is ook de avond dat de quizboeken uitgedeeld worden. We hebben goede hulp gekregen. Want uh, burgemeester Mark Verstappers uh, heeft zichzelf bereid uh, verklaard om uh, mooie boekjes mee uit te komen delen. Dus uh, dan hebben we goede hulp aan. Mm -hmm. En dan uh, 8 december, dan hebben we dan de finale avond. Ja, daar zul je zeker een goede hulp aan hebben. Ja. sterke Keel. Ja, kan wel hebben. Kun je wel hebben. Die kan wel wel hebben, ja. Ja, ja, kan ja. je wel wat hebben. Um, is ook een van de, van de bijbedoelingen dat, dat het kelke weer eens in de aandacht komt? Is dat uh, iets wat, wat ook speelt? Uh, nou, dit is altijd mooi meegenomen. Uh, ik moet zeggen, dat is niet per se het hoofddoel. Uh, we, we hadden echt het idee om, om dit te brengen, omdat dat we het leuk vinden om activiteiten te organiseren. Mm -hmm. uh, en dat is een dorpsquiz geworden. En, en, ja, toevallig is er een grote overlap tussen de mensen van, de, van het kelderje en, en de dorpsquiz wie dat organiseren. Oh ja. oh. Uh, ja, mochten we een graantje daarmee uh, van kunnen pikken, zijn we daar heel, heel blij mee. Nou. Maar uh, er zit niet per se een uh, commercieel doel achter nee. vanuit, uh, vanuit het kelderken. Nee, nee. nee. Misschien uh, weten niet al onze luisteraars wat het kelderken is. Zou je daar iets van kunnen vertellen? Wat is het kelderken? Ja, het, uh, het kelderken is, uh, is, is een klein kroegje. Gevestigd aan het Oranjeplein naast het gezondheidscentrum. Uh, ja, en het kelderken is eigenlijk. De kroeg in Golen waar, waar, waar je gewoon lekker naartoe kunt gaan om, om een biertje te drinken, even bij te babbelen van de week, een kaartje te leggen, mensen te ontmoeten. Ja, dat, dat is het kelder. Het kelderk is nog een, uh, ja, een beetje een oude bruin Café, maar wel in een modern jasje, als je dan naar kijkt. Maar het is toch niet zomaar een kroeg? Het, is, het heeft toch, uh, toch wel een andere achtergrond in ieder geval. Een andere start, een andere geschiedenis, of niet? Of is het tegenwoordig alleen maar een kroeg? Uh, ik weet niet precies waar je op doelt, maar wat de ja, andere achtergrond is. ik dacht dat dat... Uh, stichting het Kelk, van vroeger. Ja. Een soort jongere shows. Een jongere shows, die in het reguliere caféleven zich niet op hun plaats voelden. Ze nou, nee, hadden een eigen nee. plek. Zo, op die ja, niet, niet op zijn plaats voelen. Het, het, uh, ik, ik wil best wel zeggen dat we gewoon, we zijn een mainstream groeg, waar, waar iedereen in welkom is. Uh, en we hebben bijvoorbeeld inderdaad wel een, een DJ-contest... waar we dus, dus uh, ja, mensen die het leuk vinden... Of, of vooral jongeren die het leuk vinden om eens een keer een plaatje te draaien... voor een publiek in plaats van op de zolderkamertje... die, die bieden wij daar wel een podium voor. Mm -hmm. En als je een beginnend bandje hebt en je zegt... nou, wij willen wel eens een keer in een zaaltje spelen... nou, dan kun je ons benaderen en dan kunnen wij dat soort dingen regelen. Mm -hmm. Maar uh, om te zeggen dat wij... Uh, de plek zijn voor mensen die zich niet thuis voelen... in, in de gewone horeca. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat gaat wel wat, wat ver. Dat is het niet. Nee, nee, nee. dat is... Uh... Maar ik de we vragen, we... hoe lang bestaat de Keldeke? Uh, nou, dat kan ik je toevallig vertellen. Want we gaan uh, volgend jaar... Nee, dat lieg ik. 2020 gaan we naar het uh, 50 jaar jubileum toe. Uh, 50-jarig jubileum. 50 jaar jubileum, ja. 2020. Ja, nou er was nog wat discussie over... De, wanneer het officieel ingeschreven is als stichting. En wanneer het dan... Uh, 50 jaar geleden keek dat nog niet zo nauw... of je dan wel... Of niet ingeschreven moest zijn om uh, alcoholische drankjes te verkopen. Mm -hmm. Dus de discussie loopt nog een beetje, hoeveel jaar het precies is. Oh ja. Maar uh, ja, rond die koers zitten we. Ja, John? Ik wil graag nog een kleine toevoeging doen. Want uh, na de dorpsquiz, als je een spel hebt gespeeld, dan komt er natuurlijk een, een prijsuitreiking. En in veel van die dorpen, hè, waar de, de dorpsquiz ook gespeeld wordt... ...daar gaat de organisatie na de quizavond die gaat naar huis... Die gaan de punten tellen en dan na een week of twee of drie is er ergens, is er ergens een uitslag in, in een zaal. En dan wordt de feestavond georganiseerd en daar worden de prijzen uitgereikt. Wat wij hebben gedaan, we hebben gelukkig samenwerking kunnen vinden met de organisatie Gelder voor Helden. En Gelder voor Helden die staan vanaf, als ik me niet vergis, 7 december, donderdag 7 december, tot de zondag daarop, dus 10, 11 december. En op vrijdag 8 december, dan hebben wij onze prijsuitreikingsavond. Op het plein bij Gelder voor Helder. Daar zijn wij te gast. Wat doen wij daar? Wij doen daar niet alleen die prijsuitreiking. Maar de teams moeten dan allemaal naar Gelder voor Helder komen. Dan doen we nog een kleine laatste vragenronde. Wij hebben natuurlijk al die andere vragen wel geteld. Dus we hebben alles in beeld van hoe de, hoe de standen zijn. Dan doen we dan een heel kort een spel. Dat zal een half uur kwartier duren denk ik zo'n beetje. Dan hebben wij die laatste punten erbij. En dan kunnen we nadien de... De prijsuitreiking. Uh, ja, ja uh, doen. de, de dus finale gesorten. is dus uh, bij een beetje later bij Gelder voor Helden. Ja, en dat ja. is op 8 december? Dus, uh, vrijdagavond, 8 december. Ja. Vrijdagavond, 8 december. Correct. Dan uh, komen al die, uh, die ploegen nog eventjes ja. aan bod met, met een paar laatste vragen. Ja. En dan pas wordt de echte uitslag. Gegeven. En dan een uurtje nadien, als we die vragen hebben of anderhalf nadien, dan gaan we de, de prijzen bekendmaken. En dat is in het Jan van Bezouw? Nee, ook gewoon in, uh, in? in bij Gelder voor Helden. Waar is dat? Op, op, het, op het Kloosterplein. Op het Kloosterplein. Op het, Kloosterplein. Op het Kloosterplein. Kloosterplein, ja. daar staan die tenten dan. Dat was ja, ja. eerst Glazen Huis, zeg maar. Ah, ja, maar twee ja, ja, jaar ja. terug het Glazen, ja. uh, glazen Huis, uh, organisatie was. Ja. Die spelen nu dus voor een lokaal doel uh, op deze manier. Goed, we krijgen een beeld. Um, ja. Kunnen mensen zich nog aanmelden of uh, is het te laat? altijd nog. Kan altijd nog. Tot? Mm, zaterdag. Tot zaterdag nog. Ja. Ja. Dus kunnen ze naar de website www.golstedarpsquiz.nl de website, de Goolse Dorpsquiz. Zonder de Golse Dorpsquiz, Quiz en maar met dubbel O. Dubbel O. Golse Golse Golse Quiz. Een quiz met Q U I Z. Q U I Z. Ja ja ja ja. ja, ja. <laughs> Niet de K W I S of zo. Nee nee, doen we doen misschien volgend jaar. Nou ja. volgend jaar. Goed, nou nee. ik wens jullie veel succes. Ja, Dank je wel. Ja. We horen er nog wel van. Zeker. Goed. Um, eens kijken, dan gaan we naar Annemarieke marieke Lampenwegdam. Voor de column in onze rubriek De Verandering. We zijn benieuwd of je mooie veranderingen gaat voorstellen in je column. Eenzaamheid in Goorle en Riel. Drie jaar geleden zijn we gestart met de stichting Met je Hart Goorle Riel. We werden enthousiast gemaakt en gemotiveerd door onze zusterorganisatie in Tilburg... die al een paar jaar eerder gestart wa waren. Maar komt eenzaamheid wel voor in Goorle en Riel? Wij zijn per slot van rekening een echt dorp. Veel, veel ons kent ons, veel clubjes en verenigingen... en een heus theater waar veel te doen is. Maar door de verhalen van Tilburg uh, werden we emotioneel geraakt... en overtuigd voor alle eenzaamheid bij de kwetsbare ouderen... Uh, om die weg te nemen. Oktober 2014 zijn we, uh, zijn we van start gegaan. Gestart met de restaurantcampagne in Goorla en Riel... waar we gedurende zes weken... Uh, sorry. Hoor. gedurende zes weken de aandacht vragen voor de kwetsbare en de eenzame ouderen. We vragen een vrijwillige bijdrage van 1 euro bij de restaurantrekeningen... die volledig besteed wordt voor het organiseren van ontmoetingen van onze ouderen. Gedurende deze, maand, uh, deze maanden zijn er veel contacten gelegd... met onder andere Thebe, de wijkverpleging, huisartsen, gemeenten... maar ook veel via de media om ouderen te benaderen en zich op te geven... Dit resulteerde dat we in december 2014 onze eerste ontmoeting hadden met 17 ouderen. Een heus kerstdiner bij Villa Bond. Het staat me nog goed bij dat ik een aantal ouderen ging ophalen thuis. Wat was dat spannend. Ze stonden volgens mij al een tijdje klaar om te gaan. Keurig in de mooiste kleren. We reden over de Tilburgse weg en de dame naast me werd helemaal blij van de prachtige kerstlampjes en de versiering in de straat. Ze vertelde me dat ze al maanden eh, niet meer buiten was geweest. En vooral niet in het dorp. Later op de avond kwam ik verder in gesprek met deze dame. Helaas in eenzaamheid geraakt door fysieke klachten... en helaas financieel ook in zwaar weer. Kinderen had ze wel, maar te ver weg. Druk met werk, kinderen en eigen leven. Maar ze zei me, jullie zijn toch mijn familie? Dit is een van de tig verhalen die we hebben mogen horen. Eenzaamheid zit helaas op veel plaatsen in Goorle en Riel. Ook waar je het niet verwacht. Mensen die vroeger een sociaal rijk leven hadden kunnen ook zomaar, door welke reden dan ook, in eenzaamheid geraken. We starten per 1 november, of we zijn reeds gestart, met onze derde restaurantcampagne. Uh, op dit moment heeft met je hart Goorla Riel 85 deelnemers... En, de, en rond de 40 enthousiaste vrijwilligers die de deelnemers een mooie en gezellige middag of avond geven... door, me, door middel van theaterbezoeken, museumbezoekjes, etentjes of voor een kopje koffie. Maar het zou het zou mooi zijn als we de eenzaamheid volledig uit ons dorp kunnen bannen. Dit is geen realiteit, dat besef ik ook. Maar elke ontmoeting, in welke vorm dan ook, is goud waard. Nou, mooi. Mooi. De restaurantactie. Dus dat is één uh, euro boven op de rekening. En, en die wordt dan afgedragen aan, aan, uh, aan die stichting uh, ja. Met Je Hart... Het is een vrijwillige bijdrage. Dus um, er staan overal staan staande tafelkaartjes op de tafels. In alle restaurants in Goorla en Riel. Ze doen alle elf mee. Dus dat is wel hartstikke leuk. En gedurende zes weken vragen wij dus 1 euro uh, vrijwillige bijdrage. Uh, voor onze ouderen in Goorla en Riel. Dus met die 1 euro gaan we dan weer uh, een etentje organiseren. Of een theaterbezoek organiseren. Of uh, ja... Wat, het, wat dan ook. Mm. We zijn, vorige week zijn we bijvoorbeeld naar Schobbelen geweest... Uh, met, uh, uh, met 20 personen. Er ja, was iets anders dan normaal. Normaal gaan we eigenlijk uh, lekker eten met, uh, met een aantal. En, uh, maar dit was ook hartstikke leuk. Echt een dagje uit voor uh, de mensen. Ja, uh, ze doen allemaal mee... Dat zou dan ook haast een quizvraag kunnen zijn om nog een beetje in dat thema te blijven. Ik wist niet dat er elf restaurants waren, maar dat, dat is al wel geteld. Er zijn elf restaurants in Goole Ja. Ja. Ja, als je me gevraagd had. Wist jij het, John? Nee. Ik zou het ook niet hebben durven benaderen, eerlijk gezegd. Ik had misschien, als ik zag, ook gedacht dat er meer waren. Nee. nee, de Chinees nee. is niet meegenomen. De Chinees en, en ja, de friet fijn, in maar. de cafetaria is ook niet meegenomen. Oh, oh dat, nee, dat, nee. dat uh, noem je geen echte restaurants? Nou, er zijn wel restaurants, maar er wordt meer afgehaald. Pas en goed, dergelijk. Ja. En dan is het wel wat moeilijker om uh, ja, dit te vragen. Dus die, die, uh, die doen niet mee. Of, of, of uh, bij de frituur ook niet, bijvoorbeeld. Maar ja, dat zou wel iets zijn voor de toekomst. Misschien uh, een uh, zakje friet. Om... Is dit, uh, je hoort af en toe van, van uh, eens even kijken, het brooipannen en, en uh, die, die andere uh, vorm. Is, heeft dat daar ook allemaal mee te maken? De, dat eten samen eten voor, voor een gering bedrag. Is dat uh, daar uh, allemaal. Uh... Nou, dat zijn eigenlijk een soort collega's uh, van ons. En zij, zij werken ook uh, om die eenzaamheid uh, tegen te gaan, ja. om niet alleen te eten. Uh, ja, wij, wij doen nog ah. een stapje verder. Wij, wij, er zijn ook een heleboel mensen die niet uit huis durven. Of He, een partner is overleden. Um, is het toch wel moeilijk om de stap te zetten. om ergens naartoe te gaan. Um, of niet kunnen, fysiek niet kunnen. Mm -hmm. dat Moeilijk lopen en, en, en banger worden, zeg maar. Uh, wij halen de mensen thuis op. Dus dan hebben ze een vertrouwd gezicht. De chauffeur gaat dan ook altijd mee eten. of mee naar het theater. Of um, kan, kan deze personen ook echt begeleiden. en brengt het ook weer, brengen ze ook weer naar huis. Dus dat is toch wel een, een extra stap. En. Ja, om mensen echt thuis op te halen. Mm -hmm. Dus die drempel nemen we weg. En financieel ook. Het, mensen hoe, hoeven niet te betalen. Het mag geen drempel zijn dat, dat financieel niet mogelijk is om naar buiten te komen. En uh, ja, daarom, zeggen wij, daarom halen wij die 1 euro op. Ja, daarom. En uh, het is toch al vrij groot als je het hebt over 80 mensen en over 40 vrijwilligers. Ja. ja. Mm -hmm. ja in een paar jaar tijd zijn we behoorlijk gegroeid. Uh, we hebben veel activiteiten gedaan... We doen kleine activiteiten. Dat we met zes mensen gaan eten in een restaurant. Uh, maar ook grote activiteiten. Uh, 1 december zitten we bijvoorbeeld bij, uh, bij de Boskust. Dan komt Sinterklaas. Uh, met zijn Pietermannen. Die komt dan langs. Uh, die uh, heeft allerlei gedichtjes bij zich. En we doen dan een, uh, een, uh, een, loodje, een loodje strekken. Er uh, komt een klas van, uh, van basisschool De Bron. Die komen, komen liedjes zingen. Uh, ja, het is echt een uitje voor, uh, voor onze ouderen. Ja, ja, mooi werk zeg. Ja, heel leuk. Ja. Echt heel leuk. En uh, zo fijn om te zien hoe, hoe de ouderen opleven. Hè? Dat je niet... Ja, het, het gebeurt zo makkelijk. Dat je alleen komt te zitten. Ja, maar eens met, Kan dat niet van alle leeftijden zijn? Je zegt, je zegt ja. ouderen, maar... maar uh, ja, ja, onze stichting is echt uh, voor ouderen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er stichtingen zijn... Of stichtingen misschien opstaan uh, voor jongeren. Want die zijn er ook. Die zijn mm -hmm. er ook zeker. Mm -hmm. Ja. Ja, in het kelderken uh, zijn waarschijnlijk ook nog wel eens eenzame uh, mensen te ontmoeten. Of er in de kelder ja, kelderken? Ja, ja, in het kelderke Nou, ik moet zeggen dat, dat we toch wel het, uh, voor elkaar hebben, dat iedereen elkaar makkelijk aanspreekt en met elkaar omgaat. Dus uh, als je bij ons langskomt, dan heb je zeker een uh, avond uh, ja, gezellige praat. Ja, al een mooi, uh, mooi middel om die eenzaamheid te doorbreken. Dat, dat is het zeker. He, maar hmm. ik denk dat het ook uh, een sportclub of uh, inderdaad als je zegt, van nou, als, als het gaat om eenzame jongeren, dan denk ik inderdaad dat daar uh, zelf stappen in te ondernemen zijn. Schrijfjes in bij, bij de voetbal, bij de tennis, bij de scouting inderdaad. Of ga ze gewoon langs in, in een, ja, een, een kelderke. Dat is een horecagelegenheid die daar dan misschien beter de kans voor biedt als, als een uh, wat grotere commerciële uh, discotheek, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Ja. Hebben jullie misschien nog vragen aan Annemarieke? Dan uh, ga je gang. Nee, alleen dat ik het geweldig vind dat jullie dit doen. Echt geweldig. Ja, het is heel erg leuk. Ja. En we oh. zoeken regelmatig vrijwilligers, dus... Uh. Oeh, dan hebben we dadelijk misschien... Uh, maar hey, dat maar is het volgende onderwerp. Nee. Oh, nee, het is onwijs fijn om het te doen. Absoluut. Nee, nee, ik zeg niks. Nee, nee, nee. nee. Um, eens kijken. Mooi, dan uh, dank voor je column. Mooie column. Daar sluiten we ook uh, dit gesprek hierover af. Um, Laten we maar de muziek uh, in, in de sfeer van uh, de prelude doen en niet achteraf. Je hebt iets van uh, Jasperine de Jong. Ik hou zo van Vivaldi, geloof ik. Hè? Ja. Vivaldi, Vivaldi, ik hou zo van Vivaldi.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 Voor het muziek al gevoel, Maar als er ooit een ramp gebeurt, waarom de hele natie treurt? Bijvoorbeeld met een mijn of een geboorte train, den af en aan de rein. Oh, wat een paniek! Oh, wat een tragiek! Nee, nee, nu geen muziek, dan kan Sorry en doodspleek en geschrokken, in een hoek gaan makken En dat is dat, hart la la dan, la la la dan, la la la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 In diepe smart gedompeld Ik weet het wel, maar heel die lange dag. Dan jubel ik en schaterlach, ha ha Ja, Jasperine de Jong, ik hou zo van Vivaldi. Dat is ook een klassieker, hè? Ja, ja dat is ook een klassieker. Uh, heb jij die gekozen, Teerske, of Piet? Uh, is dat op jullie... Uh... Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is uh, gekozen, uh, meedenkende muziekredacteur die dat... Uh... Goed, ik denk het. We, we praten nu met uh, Teerske Stroek en Piet hein Raar. Uh, jullie hebben afscheid genomen van, uh, van de muziekschool. Er is een artikel verschenen, geloof ik, in Gohlands Belang. Um, en jullie hebben um, begin september, wanneer was dat? 30 september Eind september um, afscheid genomen ja. uh, ik, um, ik was daar ook uh, bij, dus ik, ik uh, kan ook een beetje meepraten Een geweldig afscheid ja, Absoluut um, Hoe kijken jullie daarop terug? Nou, ja, het was overweldigend. Iets wat wij absoluut niet hadden verwacht dus um, daar zijn wij zeker twee, drie weken helemaal stuk van geweest. <lacht> ja, ja dat, dat, dat is een ware tsunami die dan over je heen komt. Ja. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is heel bijzonder. Dat is absoluut heel bijzonder. Ja. Een speciaal ge geschreven musical voor je... waar wij samen dan in de personages van andere mensen... in de hoofdrol zitten. Nou, hoe gaaf is dat... Ja, en, en al die andere dingen. Een orkest met oud-leerlingen. Waar ook speciaal voor geschreven is. En al die toespraken en al die geraniums die we kregen. Dat, <laughs> uh, dat moeten we even uitleggen, die geraniums. Want, want uh, uh, die geraniums, die geraniums. Daar, uh, dat, dat verwijst naar uh, het afscheidsinterview in Goorles Belang. Ja. Waar, uh, waar, waar jullie uh, aankondigden dat je. Uh, in tegenstelling met het cliché van we gaan niet achter de geranium zitten, juist beweerde van wij gaan wel achter de geranium <laughs> zitten. Uh, Piet, uh, jij mag dat nog eens een keer uitleggen, die, die bijzondere filosofie die je daarbij hebt. Ja, ik weet niet of dat bijzonder is, maar het is natuurlijk zo dat uh, als je mensen tegenkomt, uh, laten we zeggen een half jaar, een jaar nadat ze met pensioen zijn gegaan. Dan is het in ieder geval mijn ervaring dat als je die mensen vraagt: van ja, hoe gaat het ermee?. dan zeggen ze allemaal van. Ja, ik heb het nog nooit zo druk gehad. in mijn hele leven. Mm -hmm. En uh, er is jaren geleden een keer een onderzoek geweest, kennelijk. naar dat fenomeen. Naar nou, uh, het feit dat men dat kennelijk dus elke keer zo ervaart. Mm -hmm. En uit dat uh, psychologisch onderzoek is eigenlijk een beetje naar voren gekomen. dat het uh, gaat over het feit dat als jij. Uh, Laat maar zeggen de slager bent, dan ben jij de slager. Ja. En ben jij politieman, dan ben jij de politieman. Ja. Dus je bent de directeur, je bent de wat dan ook. Je bent iets. Op het moment dat jij met pensioen gaat, dan ben je niets meer. Ja. Dan ben jij die directeur niet meer. Dan ben je die slager, die politieman, dan ben je gewoon niet meer. Je mm -hmm. bent gewoon alleen maar jezelf. Je ja. verdwijnt als het ware een beetje in het niet. Ja. En volgens dat onderzoek, ik wil niet zeggen dat dat zo is, maar volgens dat onderzoek bleek dat uh, alle, uh, alle werkzaamheden die die mensen dan daarna gaan vervullen... eigenlijk een beetje gebruikt worden om dat gat van die identiteit te vullen. Mm -hmm. Dus dan wordt men degene die de koffie schenkt in het bejaardhuis. Of men wordt de vrijwilliger bij de EHBO of zo. Tenminste, dat, dat kwam eraan. ja En uh, nou ja op het moment dat uh, dat, dat er dus een beetje staat aan te komen voor mij... Toen ben ik toch heel erg benieuwd hoe ik dat ga ervaren. Als ik dus straks gewoon helemaal niets meer ben. Geen verantwoordelijkheden heb voor Factorium. Geen verantwoordelijkheden heb voor... Uh, Jan Lichterts van of Waar ik 25 jaar vakselijk muziek ben geweest. Mm -hmm. Dus dat daar gewoon helemaal wegvalt. Wat dan? ja. En... Toen heb ik dus gekscherend gezegd... Van, nou dan ga ik gewoon achter de geraniums zitten... en dan zie ik wel wat er gaat gebeuren. En dat hebben, weten... we, hebben jullie geweten. Hè? En niet weten dat, dat ik dus... Uh, <lacht> ja, dat we bijna 50 geraniums <lacht> hebben Een zee van geraniums. Een zee van geraniums. Ja. Ja. Ja. ja, dat was een leuke grap. Een leuke grap, ja. En uh, ja, dat was dus uh, eind september. Daar is oktober overheen gegaan. Nou is uh, november al ver weg. Ik weet van jou, Tierske, dat je nog tot, tot uh, eind november door zou werken. Nee, tot 1 november. Dus drie tot, weken tot, tot 1 november. Dus drie weken ja. geleden. Ja. Um, nou Piet, de eerste ervaringen naar uh, geen, geen identiteit meer hebben. Als, als, uh, hoe zijn die eigenlijk? Um, ja, ik vind het geweldig. <laughs> ja, men, men waarschuwde mij voor een groot zwart gat. Dat heb ik tot op dit moment nog geen seconde gezien. En ook niet gevoeld. Nee. Weet je wat ik zo leuk vind op dit moment? Is dat ik dus allerlei dingen kan gaan doen. Waarvan ik vroeger zei. Ja, dat is nou niet belangrijk. Of um, ja, dat komt wel een keer. Of uh, ja, daar heb ik nou weer tijd voor. En het rare is dat je dus nu voor al die dingen gewoon tijd hebt. Nou, er stonden dus dingen in de wacht. Er stonden heel veel dingen in de wacht. Ja. Ah. ja heel hmm. veel dingen in de wacht. Maar dat... Dat zijn soms kleine klusjes waarvan iedereen weet dat een klein klusje nooit, nooit klein is. Als je denkt: van, nou, dat doe ik even in vijf minuten en dan weten we allemaal, dan duurt dat soms een halve dag. Moeten we dan of, denken bijvoorbeeld over het buitenschilderwerken? Of, of, dat, uh, <laughs> dat, dat is een grote klus. Dat is klus. Dat noemen we een grote klus. Een grote klus? Ja. Nee, je administratie keer op orde brengen of zo, weet je wel. Waar je, waar je geen tijd voor hebt en waar je zegt: van, ja, dat komt wel een keer, vind ik nou nu belangrijk. Mm -hmm. Nou kun je het wel doen, dus dat, is, ja, dat is toch fantastisch ja. Je bent dus vooralsnog niet in een gat gevallen Helemaal niet En je hebt verzoeken om, om, um, om iets te gaan doen uh, van, van hulporganisaties uh, heb je nog tot dusver kunnen weerstaan We zoeken nog vrijwilligers uh, de, de, de, We zoeken de, de, nog vrijwilligers de, de, Ja dat weet, we ik, dat weet ik We, we ja. zoeken nog Ja daar ben ik, laat ik het dan maar zo zeggen Daar ben ik nog niet aan toe <laughs> Daar ben je nog niet aan toe Nee, hey, ik verveel me nog niet Ja Nee. En uh, Theerske, voor jou zijn de ervaringen nog veel verser, want je bent eigenlijk dus nog maar een paar weken eruit. Ja, maar eigenlijk nog niet, want er is nog zoveel naspel te doen. Ik moest me lokaal leeghalen. Wow, was ik al een, met twee man drieënhalf uur werk of zo voordat we het leeg hadden. En nou, de huurviolen moeten nog nagekeken worden. Mijn opvolgster ben ik nog aan het inwerken. Dus Ik heb eigenlijk nog geen moment uh, gevoeld dat ik, dat ik er al uit ben of zo. Maar dat is natuurlijk wel zo, al drie weken. Uh, ja, ik voel het ook alleen maar heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Die huurviolen, zijn die dan onder jouw beheer? En als jij er mee ophoudt, moeten die, die violen dan weg Nee, Nee, nee, nee, die zijn van Victoria. Maar daar is. Uh, die, ja, in Goorden mogen we ook moet ik een keertje weer even kijken hoe het nou allemaal weer zat. En dan moet ook weer drie kwart terug naar Tilburg en zo. Ja. Dat allemaal. Ja. Dat soort klusjes. Dat soort klusjes. Maar dat is gewoon alleen maar leuk, toch? Ja, ja. nee. Nee, ik had ook weer concerten die ik moest regelen. Maar we hebben elkaar een lege agenda beloofd. Dat ja, we ja, ja. hebben We beloofd. Ja, ja. En dat is die, heel fijn. En we maken een lijst. Anne Marieke maakt een lijst van wat we allemaal zouden kunnen doen als we weer zin hebben. En als we zover zijn, dan bellen we. Ja, helemaal goed. <laughs> nou, lekker genieten eerst. Dus maar, maar ik heb zelf nog een dementenmoeder. moeder. Dus uh, ik heb voorlopig daar ook mijn handen van, Want die ging ook bijna dood. Maar nu is ze er gewoon weer. En, uh, maar dat ben je ook weer. Uh, je woont niet in het geworden. Dus dan... Uh, ja. Dus ja, daar zijn we ook mee bezig. Dan hoef je, je sowieso het... al niet uh, te denken, wat zou ik nou weer eens gaan doen? Nee, maar dat is ook... De, nee, ja. nee, En anders gaan we gewoon dorp in. Iedereen, we kennen iedereen, iedereen kent ons. Dus dan kun je uren kletsen overal. Ja. Goh, als je gewoon de deur uitgaat, dan, uh, dan is het gezelligheid verzekerd natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Want gehoorlijk laat die, die kletsen wel graag allemaal. Hè? Ja, ja. Hè? ja, ja. Hm. Maar ja, van ja. de techniek, die knikt ook heel hard, ja. ja. Hij mag niks zeggen, dus hij kan alleen maar heel hard knikken. Nou, ja. Dat uh, die, die middag daar in het Jan van Bezou dat jullie afscheid namen ja. en, en die musical werd, werd gespeeld. En, ja. en waar waren ook nog oud-leerlingen ja. in, in optraden. Ik herinner me dat, uh, dat dat er een leerling was van, van heel lang geleden. Ja, ja. En, en dat jij gewoon ik kon herinneren. Hoe die begon en, en allerlei persoonlijke <laughs> dingen van hem wist. En, ja. En, ja, ik onthoud alles wat ik niet hoef te onthouden. Dat ben ik heel goed in. Dus ik kom daar alleen maar, maar wanneer toch weer Beethoven geboren is, ja, dan weet ik echt ja, niet meer. Ja, dat vond ik zo leuk, dat je dat, je dat uh, daar zat, dus een, een, uh, ja, een zaal vol met, met muziekmensen, met, met professionals. En uh, jij uh, stelde de proef op de som. Weten jullie, uh, ik dacht dat je naar Mozart vroeg, wanneer is Mozart geboren? <lacht> Zou iemand dat kunnen zeggen? En uh, nou goed, dus uh, daar werd uh, rondgekeken. En, en niemand wist met de geboortedatum van, van, van Mozart zat. Ja, weet jij, het? Dan, weet jij het? Was het niet uh, 1756 of 66? Ja. Oh, Piet weet het. Zes, zes, 56. 56 ja. Kort na het overlijden ja. van Bach. Hè? Ja, ja, zes jaar later. Zes jaar later. Ja. Ja. Maar, maar het is, ik heb dat het is niet op zo gezocht hoor. Ja. Uh, <laughs> ben, het is niet zo verwonderlijk. Heel veel van die muzikanten die zijn alleen maar bezig met spelen, en uh, die weten natuurlijk heel veel over hun literatuur. Maar dat is toch maar een heel beperkt, beperkt gedeelte. Dat is gewoon zo. En uh, ja, dan krijg je dat soort verschijnselen. Ja, ja en, en jij zegt, en het is ook van geen enkel belang... als je weet wanneer, wanneer Mozart geboren is. Ja, wel natuurlijk, voor ja, wel. de tijdgeest. En oh, oh. Voor, uh, maar ik heb gewoon niks met data. Gewoon. Ik weet wanneer ik Piet voor het eerst gekust heb... en dat we naar bed doken, maar ja. verder... Dat is dat, 1980, dat weet ik nog. Ja, 17 oktober bleek. 1980. 17 oktober 1980. Oh, Piet. Ja. Ja. Ja. En toen zijn we ook meteen in ja. De eerste dag maar gaan samenwonen. Ook meteen. Dat hebben we ook allemaal in één dag gedaan. Dus ja. dat, dat weet ik. Maar ja, verder dat weet, je, ja. weet ik echt geen enkele datum. Nee nee, nee, nee, nee. Ja, goed. De belangrijke dingen onthouden, hè? Ja, dat is belangrijk, Dat is belangrijk, ja. ja. ja. En verder... Ik leef alleen vandaag. Ja. En uh, je, je ziet uh, dat het allemaal wordt overgenomen. En, en uh, ja. dat, dat uh, het gaat allemaal ook weer gewoon verder. Ja, ja. je hebt gisteravond nog een, een collega gesproken. Die, uh, bij, ook een veeldocent Die waar ik altijd mee samenwerkt. En dan hoor je weer de verhalen. Ja, dat gaat gewoon door. Ze maken zich wel zorgen over. Maar dat vindt zijn plek gewoon wel. Want, want, ja, Je moet iemand vervangen. Dat is natuurlijk een gat. En hoe wordt dat gat dan opgevuld? En daar zijn ze nu heel erg mee bezig. En ja, ik snap het ook wel. Ik heb uh, meer dan 40 jaar... hier voor Victoria gewerkt. En ik geef al 47 jaar... Uh, 80 uur in de week les of zo. Ja. Ja, dat is, dat is gewoon niet zomaar... ineens de anderen op te pikken. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ze doen allemaal verschrikkelijk hun best... om het wel te kunnen. En... Uh, alle Vertrouwen in dat dat, uh, dat, dat helemaal op zijn potje trekt. Dat het uh, vioolonderwijs uh, ja, niet instort met, met oh, jouw nee, uh, nee, nee, nee, nee, zeker nee. niet. Nee, nee. En ik ben er altijd, want ik heb natuurlijk zo verschrikkelijk veel muziek en als allemaal muziek. Een paar kamers vol thuis. Dat ben ik nu aan het opruimen. Dat is een levenswerk. Ook een bibliotheekarist. Schikt ervan als die ziet hoe ingewikkeld dat is. Met al die groepjes en dingetjes en niveaus. En dat is echt een ingewikkelde klus. En dan mag ze natuurlijk altijd komen om muziek te komen halen. En uh, dat is een schatkist aan, uh, aan, aan prachtige dingen. Ja. En meesten zijn gewoon zo geschreven. Het is dus nooit uitgegeven. Dus kun je ook niet kopen in een boek. Mm. Maar dat is allemaal gebruik voor, voor de 38 strijkersdagen. En voor al die uitvoering. Ik heb al, alleen al zoveel stapels kerstmuziek, uh, planken vol. Ja. En dan, ja... Nou, daar ben ik nu mee bezig. Daar ben je nu mee bezig. Ja, om dat een beetje uit te zoeken. Ja, ja. En ook voor haar te kijken wat... Uh, wat is, dus heb ik dubbel en driedubbel, dan kan ze meteen hebben en zo. Ja. Want, weet je, een stapeltje van 10 centimeter kost 600 euro muziek. Ja. En dat moet je allemaal zelf betalen. Dat ja. krijg je niet vergoed door, door je bedrijf of zo. Mm. Dat is allemaal eigen investering. En zij begint natuurlijk met een stapeltje van 10 centimeter. Dus ook in ja. een financiële, een kostbaar. Ja, ja is een heel kostbaar. Heel kostbaar. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. En je, je noemde aan het begin eventjes Euregio. Dat is iets wat, wat, wat gewoon doorgaat. Ja, nou, we hebben Piet en ik vroeger opgericht. Dat bestaat nu meer dan 30 jaar. Er zitten de beste spelers in van Zuid-Nederland, Noord-België. Leeftijd 14, 24. Maar ook, we hebben nu ook een 12-jarige, een 13-jarige. Dat zijn toptalenten uh, op klassieke muziek, op instrumenten voor klassieke muziek. En die, uh, die repeteren zo'n uh, 21 dagen in het jaar, in de weekenden, uh, hier. En we hebben zo'n 15 concerten. Grote zalen overal. En we gaan nu dit zomer, gaan we daar weer naar Oostenrijk. naar Wenen gaan we de Gouden Zaal spelen. Zes concerten hebben we daar Salzburg, Wenen. En dan uh, doen we, ook weer, mee met de, we doen ook weer mee met de wedstrijd. Weer voor het beste Nederlandse symfonieorkest. Dat hebben we ook gewonnen. Dat gaan we ook weer doen. Misschien weer in de Doelen spelen. Dus allemaal hele mooie projecten. Ja, en daar hebben we Piet en ik hebben daar nog steeds om zitten we helemaal in en ook dat jullie dat uh, klaar krijgen en ook uh, dat jullie dat ook gefinancierd kunnen krijgen. Hè? Dus ik, zou zo, ik weet niet of jullie ook wel naar, naar podium Witteman kijken en, en dan kwam daar zondag bijvoorbeeld de uh, Capella Amsterdam voorbij. Job Cohen is daar voorzitter van, van die stichting. Die hebben een jaar twee jaar geleden opeens geen subsidie meer gekregen. Ja. Dat is dan een, een, zo'n zo, zo topgezelschap. Dat ja. dat geen subsidie meer krijgt. En, en dat dan maar moet zien hoe, hoe verder. En ja. Dat is allemaal heel, maar ja, dat heel is, moeilijk. Maar ja. hoe doen jullie dat dan? Nou, de regio krijgt gelukkig nog subsidie. Ook van de provincie. Hmm. Heeft een aantal uh, kleine sponsors. En er is natuurlijk een eigen bijdrage van de orkestleden zelf. Want het is en blijft natuurlijk een leerorkest. Mm -hmm. en dus die, die jonge lui die zo getalenteerd zijn, die kunnen in hun eentje of met z'n tweeën binnen, binnen een muziekschool eigenlijk niet spelen op het niveau wat ze eigenlijk aan zouden kunnen. Ja. Dat is in wezen de, uh, de reden geweest waarom wij dat uh, met een aantal mensen, dat orkest, hebben opgericht. Ja. En... Um, ja, dat is een, een, een leerorkest waar van gelukkig tot nu toe... nog een aantal overheden zeggen... dit is toch wel heel erg belangrijk voor Brabant, Zeeland, eh, Vlaanderen... Eh, voor de ontwikkeling van die kinderen. Mm -hmm. eh, we mogen met z'n allen in onze handen knijpen... als eh, men dat blijft vinden. Ja. Want we weten allemaal wat er op dit moment is gebeurd... in de culturele sector. Daar wordt eh, rigoureus wordt er, ja. bezuinigd... Ja. En uh, ja, in wezen uh, gaat men een beetje met de honkbalknuppel door de porseleinkast. Hè? Dat ja. is, hey. De veronderstelling van mijn vraag was eigenlijk dat, dat, uh, dat er weinig subsidie zou zijn. Uh, maar, maar die is er dus wel. Daarom... Nog wel voor de regio. Ja. Maar, maar je ziet natuurlijk dat, uh, dat andere organisaties uh, van die bezuinigingsdriften uh, enorme slachtoffer zijn. Ja. Hey, we, ja, hebben ja, een, we, hebben, we hebben net nog een... Uh, een uitspraak gehad van een Tweede Kamerlid die zegt van alle popmuzikanten die niet beroemd zijn, die moeten maar geen subsidie meer krijgen, ja. want uh, ja, die hebben dat dan kennelijk niet nodig. Ja. Uh, dus je draait het om. Je zegt dus de mensen die heel erg beroemd zijn, die moeten subsidie hebben, want die hebben het nodig. Nou, dat is toch absurd, uh, hè? Die, nee, nee, die nee, hebben nee, het maar, he, niet toch, nodig, hè? Nee, is, die krijgen het ook niet. Popmuzikanten krijgen geen subsidie. Nee, oh, nu, maar goed. Dat was het. Ja, het is uh, een beetje vreemd, zomaar. En wij vragen ook wat geld voor de optredens. Zo, we krijgen in, door die 15 optredens die we krijgen, die, daar, daar, komt, daar krijgen we ook geld van. Zo. Hmm. Dus het is ook, we worden soms uitgekocht of soms hebben we het in eigen beheer. Dus kan, daar komt het ook van. Maar we hebben ook minder gekregen als eerst van de provincie ook. Ja. Maar we zijn altijd bezig met sponsoring ook, om dat te kijken of, of dat een beetje van de grond kan komen. Moet je ook altijd mee bezig blijven? Ja, ja, ja. ja. Mag je ook nog uh, gebruik maken van de faciliteiten van Factorium met, met uw regio? Nou, dat moeten we gewoon betalen. Moet je gewoon betalen. Ja, en ook hier in het Jan van Bezout Jan moeten moet ook komen betalen. Overal moet die schoolsteen roken. Ja, ook. Oh. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nee. ja, ja. Dat was in het verleden niet. In het, in het verleden was dat dus niet. Kijk, toen wij in 1986 ermee begonnen toen ging ik naar Klaas Tauw toe. En toen zei ik, Klaas, ik heb een ruimte nodig want ik ga met het orkest repeteren. Ja, hier in Tjavormzaal. Ja, en toen zei Klaas, nou weet je wat, dan pak gewoon een orkestzaal. Ja. En tot 2004 hebben wij dus met het regio in de concertzaal... of in de orkestzaal van de muziekschool gezet. Ja. Toen werd er hier verbouwd. Ja. Toen kwam er een ander beleid. Mm -hmm. En toen moest er in één keer betaald worden. Ja, ja. Ja. Toen is dit nieuwe Jan van Bezouw ontstaan en het is uh, hartstikke duur geworden. Toen zijn de rode cijfers ontstaan en, en uh, die constante zorgen om, om het een beetje exploitabel te houden. En kan er uh, veel minder dan in die goede oude tijd. Ja. Ja. ja. ja. ja, ja. Korte uh, kort, uh, geschiedenis van, uh, van het Jan van Bezouw. Ja. Stefan, hebben we nog een minuutje? Ja, we hebben nog een minuutje. Anderhalve minuut. Nou, we kunnen nog van alles vertellen. Uh, dus een geslaagd uh, afscheids. Ja, we zijn onthaald uh, Opgehaald door Cambero grote sambaband die ook hier in Goorlijk stationeerd is Die hebben ons uh, opgepikt En zo zijn we het dorp gelopen Achter de band aan een Grote sambaband Naar het Jan van ze En we ze ook allemaal lekker eten Of drinken met allemaal van die grote taarten Dus ook, het ziet er ook super gezellig uit Echt van die hoge weet je wel een beetje als Holland Bak. Dat het zo ophouden, ja, ja, ja, zo. Ja. Die hadden ze ook gedaan. En we hadden allemaal nog vrienden... die allemaal nog ook allemaal liedjes deden en zo. Hè? Dus uh, nee, het was echt uh, super. En daarna hebben we thuis... een welkomstfeest gegeven voor ons nieuwe leven. Daar hebben we eraan vastgeplakt... En dat ging ook door tot zes uur morgen. <laughs> Vind ik dat altijd wel belangrijk dat je gelijk meteen een statement maakt ja. over de toekomst. Hè? Dat je niet alleen uh, uh, de buren gewaarschuwd. Dat mocht er ook komen. Natuurlijk, de oh, buren ja, worden heel maar, belangrijk als ja, je naar het ja, pensioen gaat. Hè? Die, uh, Want dan, dan heb, ben je van hun. Ja, dan kom je in de straat. Dus we uh, hebben ook een bankje voor het huis. En ze weten allemaal, als wij een bankje zitten, dan hebben we ook altijd stoelen klaarstaan, oh, ja. dan mogen ze er allemaal bij komen zitten. En dan, uh, uh, jullie hebben we toch die supergezellige straat... die helemaal oranje gaat als, als, als, als ja. Nederland uh, voetbalt. Ja, wel, de ja, voormalige, voormalige, voormalige. oranje straat. wonen De voor, voormalige oranje straat, ja, ja. maar, maar dat is niet meer. Hè. Met, nee, want je moet met is voorlopig niet meer te verwachten. Nee, nee is oké, okay, is, maar uh, het is nog steeds gezellig, hoor. Ja, ja. <laughs> Goed, uh, we zijn uh, aan het einde van onze uh, Godse Kringen. Annemarieke, John, Dennis, Teerske, Piet... Bedankt voor jullie bijdrage aan deze Godse kring.